Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van Babu moesten klanten voorliegen over de problemen met hun bakfietsen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gisteren maakte de toezichthouder bekend dat Baboe geen fietsen meer mag maken en verkopen vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Er waren honderden meldingen binnengekomen over gebroken frames. Het bedrijf informeerde de toezichthouder daar niet over, terwijl het volgens de wet wel verplicht is. Medewerkers zeggen nu dat ze klanten gerust moesten stellen met gratis accessoires van de fiets en vooral niet mochten vertellen dat er dagelijks problemen werden gemeld over een afgebroken frame. Baboe zegt dat meldingen serieus te gaan nemen en er onderzoek naar te doen. De Tweede Kamer wil dat het schoolzwemmen opnieuw wordt ingevoerd. Het aantal kinderen zonder zwemdiploma neemt toe en dat vinden de Kamerleden een ongewenste ontwikkeling. Het zijn vaak kinderen uit gezinnen met weinig geld of met een migratieachtergrond die hun zwemdiploma niet halen. Een eventuele herinvoering van het schoolzwemmen kost de overheid 129 tot 212 miljoen euro per jaar. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op negen panden van voetballer Quincy Promes. De voetballer werd gisteren veroordeeld tot zes jaar cel voor cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. De kans dat Promes binnenkort de bak ingaat is trouwens klein. Hij woont en voetbalt nu namelijk in Rusland. Topmodel Winnie Harlow heeft een eigen poppetje in de game Sims 4. Net als Harlow heeft ook dit poppetje de huidaandoening Vitiligo... Daarbij hebben mensen op sommige plekken van de huid geen pigment, waardoor je witte plekken ziet. Ook Ziggy van 13 heeft die huidaandoening en is hartstikke blij met het nieuwe poppetje. Als meer spellet gaan doen, raakt iedereen er aan gewend. En dat, uh, dan kijk zeg maar minder mensen raar op. De gamemakers willen dat zoveel mogelijk mensen de game kunnen spelen met poppetjes die op hen zelf lijken. Het weer dan nog, vanavond en vannacht koelt het eigenlijk bijna niet af. Morgen eerst droog, later wat buitjes en ongeveer een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Skip stones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 ja ja, bij, ja, ja, ja en Rick, Rick Cornelis en... Uh, en, en een koor zelfs. Ja, ja, de Sanne ja. waren er ook. Uh, en dat vond ik uh, toch wel een hele mooie, mooie uitvoering. uit. YouTube. Ja, op Als je ja, mijn naam doet, en dan vind je hem wel op YouTube. Ja, ja, ja, de uitvoering is nog beschikbaar op YouTube. Inderdaad. Yes. Um, overigens, van dit uh, geheel wordt ook nog iets een en ander gemaakt. Dus, uh, uh, als het uh, technisch... Uh,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 friend hope I will see you again someplace Running down my face I got real fears Waiting to be faced But I'm still here Still here Hey hallo, goeie avond. Leuk dat je luistert naar uh, Haarlem 105. En niet alleen Haarlem 105, zometeen zijn we ook live bij uh, ZFM in Zandvoort. Want we zijn voor de derde en de laatste week op rij bij de volgendes van de Rob Agda Dat betekent dat we vanaf 8 uur heel veel live muziek en in interviews gaan hebben van de bands die daar vanavond staan. En we beginnen zometeen met Mark, Hoog Mark Martijn Hoogland en daarna Icarus, Manny en De Void als laatste. We gaan hier de komende uren uh, zeker heel lang zijn dat betekent dat we nu nog een uurtje hebben om andere muziek te draaien en een beetje los te lullen en uh, mensen te interviewen. dat gaan we zeker doen. eerst het is het de One Bed met Let's Dance to Joy Division. Let's turns up Word. Live op Haarlem 105 en zet Zandvoort. Cause I Het doet een beetje denken aan ook Denne Munnik, daar haalt hij ook zijn inspiratie uit. Zo meteen laat ik het horen. Eerst gaan we even terug naar Valentijnsdag. En dan misschien nog wel beter de dag na Valentijnsdag. A, B, C, D, E, fuck you. All oh, Lord, fuck you and your friends That I'll never see again Everybody but your dog You can all fuck up I swear I meant to mean the best when it ended Even tried about my tongue when you started shit Now you're texting all my friends Asking questions They never even let you in the first place Dated a girl that I hate for Attention She only made it two days What a connection It's like you'd do anything For my affection You're going all about it In the worst ways I And my hands are shaking I guess I mean you're close by My throat is gonna dry And my heart is racing I haven't been by your side In a minute but I think about it sometimes Even though I know it's not so distant Oh no I still I think of the night in the park It was getting dark and we stayed up for hours What a time, what a time, what a time You cleaned up my body like you wanted it forever What a time, what a time, what a time For you and I What a time, what a time For you and I I know we didn't end it like we're supposed to And we stayed up for hours What a lot Liedjes, daar ben ik uh, vaak wel groot fan van. Eerst ABC, die EFU van Gil en daar hoor je dat ene bandje uh, dat mag openen. Nou, dat is altijd de winnaar van de Rob Agda Dat is uh, vernoemd naar een programmeur hier van Patronaat. En al meer dan 30 jaar uh, gebeurt dit. En dit is mijn eerste keer dat ik erbij ben om het te presenteren. Dat betekent dat we hier uh, tot na 9 uur zeker doorgaan. En vanaf 8 uur zijn we dus ook uh, live te horen bij ZFM tijdens het programma Alternative FM. We gaan alle bands spreken. We gaan iedereen voorbij zien komen. Maar ik ga je ook alvast even een tipje van de sluier geven van de allereerste act: En dat is dus uh, Martijn Hoogland. Ik heb hier zijn meest recente single, Wie, wij waren, Wie We Waren. Ik vind Show. Wie we waren, daar werd vastgelegd. Verder met de bus naar Zuid. Spanje. Non-stop zonde. Ja, maar helemaal draaien is ook zonde, want hij gaat dus zo... Op... ken het van Hey Violet, het kwam gisteren uit. It's feeling too... Uncomplicated. You give me what I want when I say it. I need the drama, I want the dysfunction. Put up the fight cause you know that I love it Always Award. Live op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Maals hoofd. Hi Maals. Hallo. Hoe is het? Ja gaat goed. Hoe ja. is het met jou? Ja, fantastisch. Nou fijn. Ja. Ja. Heb je er zin in? Ja ik heb er altijd zin in. Het wordt weer, uh, het wordt weer heel leuk. Wat, uh, wat ik bijzonder vind aan deze avond is dat we nu echt heel erg uiteenlopende acts hebben. Dus heel veel verschillende genres eigenlijk totaal niet met elkaar te vergelijken collega zei al, appels met peren vergelijken. Nou, het is niet eens allebei fruit, zeg maar. <laughs> dus uh, ja, het wordt weer heel, heel bijzonder deze avond. Ja, want even voor de mensen die bijvoorbeeld de afgelopen twee weken... opvoeden op het vlak van uh, ongeschreven regels binnen de muziekindustrie, want daar zijn er nogal wat van namelijk. En noem eens een voorbeeld daarvan. Uh, een voorbeeld is, uh, tijdens de soundcheck ga je niet meer je set oefenen, maar ga je soundcheck checken. Of um, uh, je zorgt ervoor dat je je backstage netjes achterlaat en dat je even een handje geeft als je weggaat. Of je stelt je voor aan je geluidstechnicus. Want dat zijn je vrienden op de avond. Als je die niet te vriend houdt, ja, dan wordt het een zware avond. Ja. Dus uh, dat soort dingen. Wie zijn de juryleden vanavond? Wie gaat er uh, beoordelen? Uh, van, vandaag hebben we Maarten Klaus altijd als voorzitter. Uh, daarnaast hebben we Wouter Groenhart. We hebben Selma van het Slachthuis. En uh, welke ik wel leuk vind, we hebben Tessa. Die heeft vorig jaar zelf gewonnen. Uh, en die komt dit jaar dus jureren. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe zij het gaat doen. Wat gezellig. Ja, zij weet natuurlijk hoe het is. Avond. Ik heb er gewoon heel veel zin in, ja. Het wordt gewoon weer een feestje. Heel veel plezier. Dankjewel. Geniet ervan, van die laatste volgende vandaag. Ja. En we spreken je vast nog wel. Zeker, ik kom nog wel even terug hoor. Goed zo. Top. Dankjewel, dat was de maals. En die is dus hier, die heeft alles hier klaargemaakt, opgestart. En dankzij hem, hebben we ook weer vanavond de Rob Pak We gaan uh, weer het land uit we gaan naar uh, Albatou. Dit is Vulley Food. Zeker dat ik volgens allebei de mooi meer om te kijken. Toch ook nog wel op uh, mijn lijstje met muziek die ik ooit een keer live wil horen zien. Ik acht de kans vrij klein. Uh, ze zit in Australië. Uh, daar komt ze vandaan, daar woont ze. En het ziet er ook niet meer uit dat ze daar heel snel uh, weggaat. Maar wie weet misschien ooit op een festival dat je ergens of... Jaar lang Nick Cave. Is echt al heel erg lang. Uh, uh, ik hoop dat dat betekent. Uh, hij zegt de hele tijd dat hij bezig is met de laatste fases van zijn nieuwste Bad Seats album. Daar moet dan toch wel ook weer een wereldtour bij zitten. En dat moet dan toch ook wel hier naar Nederland komen. Ik weet in ieder geval zeker dat ik daar 100% kaars voor wil kopen. En dat ik het 100% live wil zien. En dat ik 100% ga huilen bij het volgende nummer. Dit is Into My Arms van Nick Cave in de Bad Seats. bright and clear your and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord in always De wordt live op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Dat het iets eerder dan ik deed. En ik was even aan het dagdromen. Lights out van Alden Witches. En ik was aan het dagdromen over het feit dat over 15 uur en 6 minuten gaan kaartjes in de verkoop voor Alden Witches. 16 juni staan ze. Na Namelijk in het Amsterdamse bos. En de 15 staan ze ergens in Deventer. Maar uh, dan heb ik het heetje, dat weet ik nu al. Dus daar ga ik niet heen. Maar morgen tickets kopen, aldoor moedjes. Ik ben hyped. Het is de enige reden om morgen een wekker te zetten voor 11 uur. We hebben nog uh, 7 minuten op de klok voordat uh, de Rob act Awards officieel gaan beginnen. Met Martijn Hoogland als eerste act. We gaan hem daarna uitgebreid spreken hoe het is om hier gelijk te staan. met een band met wie je nog nooit eerder hebt live gespeeld. Maar dat dus zo meteen vast. Eerst heb ik een uh, Nederlandstalig bandje. Uh, werd doorgestuurd, doen we bijna een beetje denk aan Bonnie Ver. Dit is de tankstation van Higo.